Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Voor een groot deel van de Japanse westkust geldt een tsunami-waarschuwing van de hoogste categorie. Die is afgegeven na een serie aardbevingen waarvan de zwaarste een kracht had van 7,6. Mensen in het getroffen gebied worden opgeroepen om te vluchten naar hoger gelegen gebied. Tienduizenden huizen zitten zonder stroom. Over slachtoffers is nog niets bekend. Afgelopen nieuwjaarsnacht zijn er zeker 200 mensen opgepakt. Volgens de politie was het een drukke nacht met veel heftige incidenten. Volgens een eerste schatting zijn er tientallen agenten gewond geraakt. Ook was er veel geweld en agressie tegen hulpverleners. Volgens de landelijke coördinatorjaarwisseling is het volstrekt onacceptabel... maar wel de realiteit waarin de politie met oud en nieuw moet optreden. Bij het brandwondencentrum van het Martini ziekenhuis in Groningen... zijn in de nieuwjaarsnacht 14 patiënten behandeld. De meesten konden daarna weer naar huis, maar drie liggen nog in het ziekenhuis. Verder waren er volgens het ziekenhuis dit jaar opvallend veel telefoontjes... van huisartsen en zorgmedewerkers uit andere ziekenhuizen over brandwonden. De politie heeft een man opgepakt die gisteren zou zijn doorgereden... na een dodelijke aanrijding. In het Groningse Oldenhoven werden drie voetgangers geschept. Een man van 21 kwam om. Twee anderen raakten zwaar gewond. De bestuurder reed na het ongeval door. De politie meldt nu dat er kort daarna een 42-jarige verdachte is opgepakt. We bellen en sms'en elkaar steeds minder om de nieuwjaarswensen over te brengen. Dat zien telecomproviders KPN en Vodafone. We wensen elkaar wel een gelukkig nieuwjaar, maar dan steeds vaker via WhatsApp, videogesprekken of sociale media. Het weer, buien trekken naar het noordoosten, in het zuidwesten soms ook zon. Het wordt zo'n 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht weer langdurig regen, ook morgen nat, maar in de ochtend soms droog en het is dan zeer zacht 12 graden. Dit was het nos ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzondere redenen. En tot zover de ANWB-Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Radio Zandvoort. I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Zandkoord. Welcome to de beste show op de Radio Dit is de Rainbow Radio de Top Deze live vanuit Café Anders. Nummer negentien.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 Testen. Ja, dan De moet microfoon. ik natuurlijk mijn microfoon wel aanzetten. Andag... Dat was uh, José met het uh, prachtige Take with to Church, mooie ja. dramatische opening van uh, alweer het vierde uur. Ja, vierde uur van uh, Rainbow Radio Zandvoort. Ja. Top, 54. Top 54. Met dank aan jullie trouwens, voor de luisteraars en ook degenen die hier aanwezig zijn, voor jullie stemmen. Want jullie zijn degene die deze lijst hebben samengesteld. Hè? Ja, zeker. Ja. We hebben wel een aanzet gegeven van alle nummers die we gedraaid hebben afgelopen jaar. Maar jullie hebben gekozen. Ja, precies. Ja. En uh, nou, dank jullie wel, want het een uh, lekker verrassende uh, lijst geworden. En uh, nou, uh, deze, dit, dit, uur, dit vierde uur zijn we bezig met de nummers 19 tot en met 11. Ja, dat gaat hard. Het gaat hard. He? Het gaat veel sneller dan dat. Oh. Ja. Ja. Ja. En de, de stemming zit er ook goed in. Uh, de glazen worden iedere keer goed gevuld erop. Ja. Dus uh, dankjewel en complimenten. Het, het, het, het achtergrondgeluid wordt ook steeds harder. Het wordt Volgens mij heb je dat gemerkt. Het, ja. ja, ja. ja het is, de stemming stijgt. Ja. Het, het niveau daalt dan ook. Ja. Maar laten we daar nog even niet op houden. Misschien zenden we dat stuk gewoon niet uit. Oh, ja, dat is nee. een goed idee. Nee. Ja, ja. Maar trouwens, daar even over gezegd, je kunt dus inderdaad gewoon na tienen kun je hier nog even langskomen. Ja. Want dan hebben we onze DJ uh, Jellybean hier. Ja. En die draait dan gewoon lekker rond. Maar dat zenden we dan niet uit. Dan kun je lekker de voetjes van de vloer gooien. Precies. Nu gaan we weer verder. Met welk nummer? We komen nu nummer 18. En dat is Fleetwood Mac. Met Everywhere. Oh, heerlijk. Dank. Nummer 18. Fleetwood Mac everywhere. bij ZFM Zandvoort. Nummer 17. Katy Perry, I Kissed a Girl. Miley Cyrus, Flowers We were good Master Rose is that you lay No remorse, no regret. I forgive every word you said. say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I Did you cry but then remembered I En wat een heerlijk nummer is dit. Nummer 16. Miley with Cyrus. Cyrus. Sorry. Cyrus. Yes. Flowers. Flowers. Bloemen. I can buy me some flowers. Ja, is precies. Yeah. Prachtig yeah. nummer inderdaad yeah. ook weer om te horen. Dus uh, yeah. heerlijk, yeah. ja. En helaas, <laughs> ja, ik denk dat ze, uh, als je nou een verzoekje indient en je geeft je telefoonnummer erbij en we proberen je te bellen... Yeah ja ah, nou, Laat ze de telefoon zitten. Laat ik allemaal ring, ring. <tie> ja. <tie> ja. Eén dingetje. De volgende keer beloven we aan de luisterhuis. We zullen vertellen hoe ja. laten we ongeveer bellen. Ja, stuur jullie een berichtje. Ja. En zeggen we gaan rond die tijd bellen. Want dan ja. weten mensen een beetje waar ze aan toe zijn. Dat is misschien wel handig. Ja. We moeten onze handen in onze eigen boezem steken. Om het zo zomaar te zeggen. ja bedoel ik. Ja, precies. Even, ja. Ja. Ondertussen komt er gewoon weer lekker wat volgens binnen. Dus, oh, van harte welkom. Je. Gezellig dat ja. jullie goed. er zijn. Um, we gaan wel luisteren naar het verzoekje. Het verzoekje komt van Richard. En uh, Richard heeft ons Richard tot. Uh, heet hij. En hij heeft uh, helaas. Uh, nou ja, dat wilde hij natuurlijk zelf gaan vertellen. Uh, wat, waarom dit het verzoeknummer was. Maar dat kunnen we natuurlijk niet gaan we vertellen. Wel wat het is: The Greatest Showman Million Dreams. Ja, prachtig nummer.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 I don't care, so call me crazy Don't care if they call us crazy the world we're going Shania Twain, men I feel like a woman. Let's go girls. Come on. I'm going out tonight. I'm being all right. going at it all hang Noise, we raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Uh. No inhibitions, make no conditions. like a woman like a woman feel like a woman 14. Stromaaie, tous les mêmes.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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur moi au prochain rêve. Facile à dire, je suis nian-nian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 Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou bel, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. De je? de je? Hoezele je? Hoezele je? Hoezele je? Hoezele je? Nummer 14, Strohmaai. Tussle Men. Hele duidelijke ja. conclusie, inderdaad. En daarvoor scenario 2 je op. Nummer 15, met Man, I Feel Like a Woman. Eigenlijk altijd een wel een grappig nummer, omdat ik weet dat mijn nichtje, toen ze vier jaar was, in de kamer stond. dit lekker nummer, mee, dit ja, nummer heerlijk, lekker mee te zingen. Dat dus ja, is Zo heerlijk, ja, heerlijk ja, daarin. Heerlijk ja. daarin. Ja. Ja. Um, ja, dat wil zeggen, 14. We zijn uh, echt uh, aan het aftellen nu op dit ja, moment. Ja, nou, echt wel. Ja, precies. En uh, nou, zo'n beetje de lijf door. Uh, is het nog inderdaad een mooie mix van uh, oude klassiekers. Uh, danceable nummers. Hier en daar nog even een beetje een soort slow. Ja. En uh, uh, ja, het, het wordt eigenlijk... Ja, gaat het, het tempo omhoog, Jammer? Het uh, tempo gaat omhoog, ja. Ja, de beats per second. Ja, ja. Maar de of beats per second is nog niet helemaal. Maar het wordt wat meer danceable, inderdaad. Ja, okay. ja, ja, precies. Het volgende nummer in ieder geval. Dat gaat daar sowieso over. Dat is de uh, BG's. You should be dancing. Precies. Nummer 13. BG's. You should be dancing. Dit is de Rainbow Radio-tandvoet Top 54 live vanuit Café Anders. Nummer 12. Queen en George Michael, the live tribute to Freddie Mercury, Somebody to Love. Hoppakee. Ja. Uh, Even lekker flink meegezongen hier. Love. Ja, precies. Hè. Lekker meegezongen hier inderdaad. In uh, Café Anders. Ja. Waar Anders zouden we eigenlijk zeggen. In de haltestraat 28. In Zandvoort. Met alle dank. En uh, nou, het is, een, uh, het is weer eens een keer wat anders. Ja, ja. ja. <laughs> precies. <laughs> zeggen erop onze barkeeper. Nou, uh, ja. Het dak uh, is er lekker uh, langzaam af. You Should Be Dancing for the Bee Gees uh, leveren hier ook echt eventjes uh, goede disco op. Ja, het, is wel, het zijn wel allemaal heerlijke nummers ja. hoor. Ik, ik kan er echt van genieten. Ja, precies. Ja. Wij, wij genieten en dankzij jullie stemmen op de lijst van de top 54. Even daarover gezegd, dit is de vierde keer dat we dit doen. Ja. Dus volgend jaar wil dat zeggen dat we ons eerste. lus gaan hebben. Ja, precies. Ja. Ja. En we hebben het al een beetje er met elkaar over gehad. Dan gaan we het een beetje uitpakken. Dan gaan we echt wel uh, ons best doen. Ja. En uh, komt allen. Wij zullen, <laughs> wij zullen zorgen dat het, uh, uh, dat het een geweldig feest wordt. Ja precies, we weten nu Laat de datum nog niet. Weten. Maar we gaan het nee, ruim maar... van tevoren gaan we dat aankondigen. Ja, ja. Ja. Maar ondertussen gaan we verder met een uh, verzoekje. Ja. En uh, we weten niet van wie het verzoekje komt. Uh, maar ver in de vorige eeuw als zeilschoolhulp op de zaterdagavond in Teherne helemaal los te gaan op dit nummer. Onze verzoekvrager. En dat is werkelijk een waanzinnig nummer. Ja. Born to be alive. Van Patrick. Hernandez. Ja. Donna Café Anders om nog een, een, een walk te lopen. Sissy Dead dat walk? Zoals RuPaul in het eerste uur al gelijk zong. Maar dit was natuurlijk de onverprezen Madonna onlangs natuurlijk ook in Nederland geweest. Hier was ze keurig op tijd. Dat uh, scheelt een heleboel. <laughs> In tegenstelling tot haar echte concert, waar ze rustig anderhalf uur uh, de mensen kon laten wachten. We zijn inmiddels uh, bij nummer 11, uh, het gekke getal. En dat was voor Madonna's folk. Maar um, we eindigen dit uh, uh, uur met een verzoeknummer. En de verzoeknummer daar gaan we dat straks even over hebben. Want we hebben nog eventjes de tijd voordat we dit vierde uur, één na laatste uur, gaan afsluiten. Um, dat wil zeggen dat uh, we ja, nog een ...een uur inderdaad gaan uitzenden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het café anders daarna op slot gaat. Integendeel, als we het laatste uur hebben gehad... ...dan start DJ Belly, Bean hier met een uh, keurige playlist... ...die hij al klaar heeft staan. En ik heb gezien wat voor nummers hij op heeft gezet. Nou, dat wordt inderdaad gewoon lekker dansen. Dus mocht je zin hebben... Doe eens gek, doe eens anders, kom naar Café Anders in de Halterstraat in Zandvoort. En gewoon op een dinsdagavond even lekker helemaal uit je dak gaan. Nou, dat gaat hier in ieder geval wel lukken met, zeg, met de mensen die hier aanwezig zijn. Um, eens even kijken, wat kunnen we een beetje blik gaan nemen naar het, het allerlaatste uur? Nou, wat ik daarover kan zeggen... Je staat er in ieder geval iets van de Queen uit naar voren komt. Hmm, we hebben wat Bad Midler. Natuurlijk mag Abba hier niet ontbreken. En ja, voor de rest moeten we natuurlijk niet al te veel zeggen, want anders dan uh, verschieten we helemaal het, uh, het kruid. Uh, Jelme, hoe zit het met de tijd? We hebben nog één minuut. Um, ja, dat wil zeggen dat we even tijd hebben voor het. Verzoekje? Ja, het verzoekje wat is ingediend. Uh, we hebben wel een toelichting gekregen... maar inderdaad wederom geen uh, contact of zo. Nee. Dus uh, we gaan dit volgend jaar inderdaad even anders doen... dat we iedereen gewoon voor de microfoon of op, uh, op de lijn krijgen. Ja. Uh, uh, maar we hebben wel een toelichting bij het nummer. Ja, dus we zijn dat, heel benieuwd. De, to de toelichting die, die gaan we zo direct even vertellen. Um, maar het is wel leuk... Het, dat mag je wel even vertellen natuurlijk, Jelme... dat je mocht de verzoeknummertjes ook indienen... ...als anoniem. Ja. En hier gaat het inderdaad om anoniem. En anoniem zegt als bijlage... ...of tenminste als ondersteuning van... ...of uitleg van dit nummer. Ja. Uh, ik heb ja, nu even wel. een blaadje ja. voor me. Ja, dat zou je net zien, hè? Uh, het is het uh, nummer uh, Roberta Fleck met The First Time Ever I Saw Your Face The First Time Ever I Saw Your Face Even de goede klemtaar yeah. uh, En het berichtje erbij is... De titel spreekt goed dicht. Ja, en... Laten we het in die toon ook naar dit nummer luisteren. Het is een prachtig nummer. Uh, met veel emotie ook erin. En inderdaad, de titel uh, die zegt alles eigenlijk al. Ja. Dus, uh, tot zometeen in het laatste uur. Waar we veel gaan dansen. En natuurlijk, spannend, de nummer 1. We weten het niet. Tot straks. We wachten af. Hier speciaal voor jou, Anoniem. The first time I ever saw your face.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 bedrijf Zandvoort.